Voor Zandvoort en de regio. En dit programma is uiteraard Zandvoort op Zaterdag. Goedemiddag, luisteraars en goedemiddag, Albert Jan. Goedemiddag, Rob. Goedemiddag, luisteraars. Wederom welkom. Drie uur live. Uh, muziek en informatie vanaf het uh, gasthuisplein. En bij een heerlijk zonnetje is het uh, geen vervelende dag om uh, te werken. Kijk, 15 graden hè, buiten. 15 ja, graden. School. Niet te geloven. Dat wo dat worden we voor, daar worden we geit voor gestraft. Maar goed, vooralsnog kunnen we ervan genieten.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 CFM leef je helemaal op op deze zaterdagmiddag. Een lekkere zonnige zaterdagmiddag en de temperatuur mag grappig weer zijn. Nou, hoe het weer gaat worden de komende dagen, worden straks om half drie van Albert-Jan Vos. ja dan als eerste de single van Tietje in en Dingerdong.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 Zij jongen dan blijf het zo lekker deuntje vinden, hè, deze plaats. Je hoorde Edward Maya in de Stereo Love. Dat voert trouwens ook zo'n uh, zonnige plaat bij CFM. De single van Alice en Mar Lolita. En daarmee werd het 7 uh, minuten voor half 3 bij Soft op zaterdag.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 Innocente in mezzo alla gente la felicità, per restare vicini come bambini la felicità, felicità. Felicità, è un cuscino di piume, nell'acqua l'acqua del fiume che passa e che va, e la pioggia che scende dietro alle tende la felicità, e abbassare la luce per fare pace la felicità, felicità. Felicità con un panino felicità e lasciarti un dentro il cassetto la felicità e cantare due voci quanto mi piace la felicità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 Ook woensdagmiddag hebben wij bij CFM het programma De Vinieljaren. Weet je wel, er worden al die platen van viniel gedraaid. Ja. En bij dit plaatje wil ik even een kort verhaal vertellen. Windjammer en Tossie en Turning uit 84. En die plaat die wilde ik gewoon op viniel hebben. Zo'n 12-inch, weet je wel. Oh ja, ja, ja. Met zo'n mooie Windjammer op de voorkant. Ook een enorme mooie in en Gavoes.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 die is er uh, eind april weer terug okay. op de radio. En als ik het goed heb, is het 30 april geloof ik. 30 hè? april, koning in de dag. dag zelfs. Geweldig. En dan hoor. is hij weer uh, te gast bij ons in de studio. Of vanaf het strand. Ja, ligt ik. even aan het weer natuurlijk. <laughs> Lex, we hopen je snel dan weer te, te zien. zien. En dan heeft Albert, en te jou te horen. Horen. Nou ja, Albert jou weer om half drie vrij. Hè? Ja, dan kan ja, je even zo achterover Heel <laughs> Heerlijk. In het zonnetje. <laughs> in het zonnetje, laten we dat hopen. Zonnige muziek is ook van Anne afkomstig. Hier is de dus Soca Dance.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 Wat zei ik nou? 31 maart? 31 maart is het een jaar, maar 31 maart is er geen uitzending. Dus de 24 op woensdag 30 maart tussen 2 en 4. In Café 4. En neem uw vinyl mee. Oké, okay, helemaal leuk. En we zeggen van harte gefeliciteerd. Oh nee, dat is geen brug. <laughs> dat, <laughs> dat, is <schakelijke. laughs> dat is nou weer jammer. Wel ja. Belle Paresse weer. Oh. Ja, een beetje zomerse tint, ja. hè? Heerlijk, we gaan gewoon zo door, toch? Nou. Als er straks een wolkje voor de voor de voor de zon komt, ja, dan, je, dan, dan hebben we, we een probleem. Gaan, dan gaan dan we wel een de probleem. De dan gaan nou, we, we, de we de hebben de het de zo dadelijk wel over. Maar het blijft droog hoor. Ik doe dat Cavolari quando sente se se se baila baila baila baila baila baila baila esta yo siempre cantaré, pero no siempre Llega así de esta manera No tiene la culpa caballo de la sabana Porque muy despreciado Y por eso No te perdono donalo. Ese amor llega así de esta manera No tiene la culpa Amor de compreventa, amor en el pasado. pasado Ben Belen, Ben Belen, Ben Belen Ben Belen, Porque mi vida yo la aprende a vivir así Bamboleio, bambolea. Porque mi vida yo la aprende a vivir así Pampo! Ja, Zo'n leuke dame hè, deze Bella Perez. Ja, ze nou, is ook vaak genoeg in Salford geweest trouwens. Maar ik de Gypsy Kings trouwens ook niet, niet slecht hoor. Nee, Gypsy Kings, daar deze medley van. En nee, die draaiden we voor jullie ruim 7 minuten lang. Dat allemaal bij Salford op zaterdag.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 Goed. Daar zijn we natuurlijk niet helemaal op ingericht, hè Jan? Nee, dus uh, we, we gaan uh, naar de klok van uur live over. Want dan, dan is er wel wat gebeurd, maar nu is er nog niks gebeurd. Zometeen meteen gaan we naar het voetbalveld in Amsterdam, AFC. Daar spelen we vanmiddag tegen. In Jovenis is het de hele middag voor ons bij. Tot ruim half vijf gaat dat zeker duren, ja. Er <laughs> zijn dadelijk uiteraard nog twee uur langs. Zoveel op zaterdag met het voetbal en vele andere informatie. Hou de radio op CFM. Drijf was laatste yeah. voor het nieuws Bob Clark. Hier is The Sound of Freedom. Tot zo. Tonight we come free out front, I'm not living till the body is done. Everybody's, Everybody's got to be free, yeah. Did you hear that? This is the sound of freedom Everybody's free. Everybody's got to be free, Like a bird This is the sound you of freedom Jump up, girl, move your body to the left, jump up Move your body to the right, nobody up stop you tonight No, girl Every man have the eyes on you Yeah, you coming up with me tonight, right